Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Door ministers is jarenlang ten onrechte een verbod tegengehouden op varend ontgassen. Dat zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit tegen Omroep Flevoland. Bij het ontgassen worden door binnenvaartschepen giftige stoffen uitgestoten. Volgens de minister staan internationale verdragen zo'n verbod daarop niet toe. Maar de onderzoekers zeggen dat dat niet klopt... Het zogeheten ontgassen gebeurt nadat een schip een vloeibare lading heeft gelost, zoals olie. Dat wat overblijft wordt naar buiten geblazen en belandt in de natuur en bij omwonenden. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 gedaald naar het laagste niveau in jaren. Uit CBS-cijfers blijkt dat er een daling was van 5%. Een stikstofoverschot is stikstof die nergens voor gebruikt wordt en in de lucht of bodem verdwijnt. Een groot overschot wordt gezien als slecht voor het milieu. De daling in 2021 komt onder meer doordat er in gras voor de koeien minder stikstof zat. Ook waren er minder varkens en kippen dan in het jaar ervoor. De politie in Californië heeft enige tijd een wit busje omsingeld... in de zoektocht naar de man die dit weekend tien mensen doodschoot in een voorstad van Los Angeles. Op beelden leek het alsof iemand over het stuur van het voertuig hing... Of het gaat om de data van de schietpartij is nog niet bekend. De politie heeft daar nog niets over gezegd. Zaterdagavond opende een schutter het vuur in een dansstudio in Monterey Park. Daarbij vielen tien doden en raakten tien mensen gewond. Over een motief is nog niets bekend. In de Waard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden... die 167 reed op een weg waar 80 de maximumsnelheid is. De 35-jarige man zat in de auto met twee kleine kinderen... De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen. Het weer. Het is vannacht droog en bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag droog, overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. I never thought could feel like this I want to stop the time from passing by I want to 9. z You win your mind pensare che come io ritorno Cielo in fiammerica del sei me. City.